De moslimbroederschap eist dat de begin deze maand afgezette president Mohamed Morsi door het leger wordt vrijgelaten en zijn werk kan voortzetten. Morsi is leider van de Islamitische Partij. Twan van Peperstraalte heeft zijn laatste uitzending bij Studio Sport gepresenteerd. Hij vertrekt naar de nieuwe tv-zender Fox Sports Eredivisie. De presentator werkte ruim 20 jaar voor de NOS. Fox Sports Eredivisie is de nieuwe naam van de zender Eredivisie Live. Daarop zijn de wedstrijden uit de Eredivisie rechtstreeks te zien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 Met van Braten. Goedenavond, Goedenavond Mieke Havik. Goedenavond. Was een bekende stem zojuist? Ja, een heel bekende stem. Dit is Radio 1. <laughs> ja, ja, Hans, hè, en die, ja, die heb ik wel heel goed uh, gekend. Die ken ik nog steeds heel goed. Ik Hans ben, Hoogendoen. Ik uh, ben getrouwd geweest. En uh, ja, heel vertrouwd. <laughs> en twee grote dochters samen. Ja, super, uh, super uh, fijne dochters. Uh, Hilde en Lara. En nu is er nog uh, René bijgekomen. Dus Kijk. het is uh, prachtig gewoon. <laughs> Mooi. Um, ja. Ja. ja, Hans ken je natuurlijk uit de tijd dat hij uh, Radio Tour de France deed, denk ja. ik. En jij wielrenser was, in, laten we zeggen, tussen 1978 en 1987? Ja, klopt. Ik, ik heb Hans uh, leren kennen eigenlijk naar aanleiding van de eerste Tour de France voor vrouwen, 1984. En uh, ja, daar uh, kreeg ik de gele trui op de eerste dag... En toen uh, mocht ik uh, voor de NOS Radio een, een, een radiopraatje houden elke dag. En toen hoorde hij mijn, uh, mijn verhaal en die was helemaal enthousiast. En Leuk. dat op zich is voor Hans ook uh, best bijzonder, dus die... Uh, ja, dat was leuk. Je ja, dus bijna niet te krijgen. vragen, maar ben je op zijn stem gevallen? Die, die prachtige Toen. stem die al zoveel jaren op Radio 1 meegaat? Ja, hij heeft een geweldige Mooie stem. stem hè? Ja, een geweldige stem. Ja. Maar goed, uh, ja. nu zijn er weer andere tijden. Er dus, zijn al andere ja. tijden, uh, want vandaag de dag... Jij was de eerste Nederlandse vrouw in het geel, in de Tour de France... maar vandaag de dag ben jij haptonoom. Haptonoom-therapeut? Nou, Hoe noem ja, het? het? Het vak uh, komt uh, voort uh, vanuit de haptonomie. Vroeger uh, uh, noemde men het uh, haptonoom. Dus dat heb je uh, op zich wel goed. Alleen tegenwoordig uh, moet ik dat echt even nu recht zetten. Dat kan mooi. Uh, uh, het uh, heet het haptotherapie. Dus ik ben haptotherapeut. Ja, maar dan is wel de vraag. Wat doet een haptotherapeut? Ja, dat is uh, een, uh, een mooie vraag. Daar kan ik uh, heel, uh, het hele half uur verder mee volpraten. Dat graag. ga ik niet doen, maar ik houd het uh, kort. Eigenlijk wat je, wat je leert is uh, iemand... Uh, uh, toch een beter contact met, uh, met zijn eigen lichaam uh, te krijgen. Zoals uh, Kok, uh, een docent van mij, in de tijd al zei... Van, nou, je kunt jezelf zien als uh, jouw hoofd is de ruiter, je lichaam het paard. En nou, eigenlijk moeten uh, uh, moet tussen ruiter en paard een, een goede verstandhouding zijn. en Het gebeurt wel eens door omstandigheden... dat, je, dat uh, de ruiter wat meer op de wilskracht gaat... en daarbij het contact met zijn paard of met ja. haar paard verliest. Ja, en Als haptotherapeut leer je mensen weer... Een betere verbinding maken, een betere contact maken. lichaam en, en geest. Nou, ja, dat dus, is simpel dat... gezegd, maar het heeft er een beetje mee te maken. toch wel, Maar als ik nou uh, cliënt bij jou zou zijn... dan moet ik eerst weten dat er uh, uh, een soort van kortsluiting is... tussen lichaam en geest bij mij. Hoe kom ik daarachter dan? Nou, uh, mensen die uh, bij mij komen, die, die, die klagen vaak over... dat ze heel erg vol zijn uh, in hun hoofd... dat ze heel erg uh, denken, heel rationeel bezig zijn... En, eigenlijk besef van, goh, ik zit op mijn billen... en mijn voeten staan op de grond, dat is er helemaal niet meer. En uh, soms ook wel, hoor, maar dan is het er maar een klein beetje. En het is uh, zo mooi om het allemaal weer een beetje bij ja. elkaar te krijgen. Maar, maar je, je hebt ook mensen die zeggen, ja, maar ik ben een rationeel type. Ja. En wij Daar... van Radio 1 zijn heel erg rationeel. Ja. Wij praten eigenlijk nooit over gevoelens. Hoort helemaal niet op deze zender. Nee, nou, nee dat, nou, is niet waar. dat is niet maar waar. Ik zat net met jou even. <laughs> okay. Ik zat net met jou even wat te wat praten uh, vooraf. En ja, uh, ja jij, jij zit er met je hele gevoel, zit je er wel bij ja. ook nu. Maar, He, maar dat ja, ik jou zo zie zitten, dan denk ik, nou prima, je ja? bent er helemaal, niet Om, alleen met je hoofd. Dus ik hoef niet in therapie, denk jij. Of jij ziet mensen en jij uh, reageert daar ook, laten we zeggen, vakmatig op. Dat je denkt, van, nou, die kan wel een uh, paar sessies gebruiken. Of gemerkt Nee, het zo ik werk meestal toch wel dat mensen bij mij komen met een vraag. Van goh, het loopt niet, het zit niet lekker. Met mijn werk, met mijn relatie, uh, kinderen die gepest worden. Zo dat van zo. alles. Uh, we, we komen er straks uh, nog uitgebreid over te praten. die niet lekker Nou, zitten. zeker. Ja. Nou, Daar heb je zelf ook mee te maken gehad natuurlijk, als topsporter. Ja. Ja. Ja. ja. Zullen we eerst even naar je nieuws van deze dag gaan? Dan hebben we uh, de actualiteit achter de rug. Ja. Uh, nou ja, de actu actualiteit is natuurlijk ongelooflijk uh, groot. Met die uh, Spaanse treinramp. En uh, ja, dat houdt me de hele dag al bezig. Sowieso heb ik vrij lang in de auto gezeten. Dus ik hoor het steeds. Maar ook het idee dat iemand uh, uh, zo'n trein instapt. En uh, einde van de dag of een paar uur later, dan, dan ben je er niet meer. En je hele familie uh, heeft een ramp meegekregen. En wij al hier hè, in Nederland. Dat je zegt, goh, wat, een, uh, wat een ongeluk. Ja. En zo stom van zo'n... Machinist, als die echt zo uh, te snel reed, als er geen defect was. Ja, ja, maar geen 20 kilometer, maar geloof 180. Ja, ja hij idioot. Reed, uh, hij reed 180, 190, in waar maar 80 mocht. Ja. Ja. Nou, dat moet meer aan de hand zijn. Nou, goed, dan gaan ze ja. allemaal in Spanje uitzoeken, maar het is afschuwelijk. Jouw uh, uh, persoonlijke nieuws, heb je dat ook nog? Is er iets waarvan je zegt? Nou, dat zou ik wel willen vertellen op dit moment? Nou, onze jongste dochter René, die uh, de iPod was kapot. En uh, vier dagen voor het verloop van de garantie. Uh, uh, bracht hem bij, uh, bij de winkel. En uh, die hoefde niet gerepareerd te worden. Ze dus heeft een nieuwe. Dus Ach, dat is nou, een persoonlijk erg belangrijk nieuwtje ah, natuurlijk. Bij, bij Antoinette Hessenberg <laughs> van uh, Tross Radar krijg je de warme douche bij. Het <laughs> die zaak, Dus je mag nu de naam noemen. Oké, okay, Media Markt Apple. <laughs> nou, de warme douche is uitgereikt. Ja. Mieke, jij was uh, in jouw uh, sportcarrière de eerste Nederlandse vrouw... die een gele trui droeg in de Tour de France. Dan schrijven ja. we 1984. Ja. Ja, hoe, hoe was dat moment? Geweldig. Geweldig. Echt. Ik, ik wilde mijn hele leven eigenlijk al wel uh, wielrennen. Met mijn broer Frank heb ik uh, vroeger ooit uh, Jan-Jans en Herman van Springel uh, nagedaan. Op de gewone Bataves uh, fiets naar de uh, lagere school was het toen uh, nog. Dan praat en... je over de Tour 68 en de ontknoping Park ik, de Prins. Jan's eerste. Ik, ja, exact. Ik was elf. Ik ben oh. van 1987. Of uh, nee. 57. Dus. Uh, ja, dat was geweldig. En hm. toen stond ik daar in 1984... in één keer op dat echte schafot in de echte Tour de France... waar uh, Tour-directeur uh, uh, ja de, met de scepter uh, zwaaide. Ja, waar hangt die gele trui nu? Nou, ja, nou val ik stil, want die gele trui ligt ergens op zolder in een doos. Oh. En uh, ja... Het ging mij echt om, om daar te staan, om mee te doen. En, uh, en ik heb hem niet uh, ergens hangen, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, laten we zeggen, de weg, de weg naar die eerste GD trui, vond jij belangrijker dan het moment zelf? Ja, het moment vond ik wel belangrijk, maar ik heb ook wel medailles gewonnen. en zo, Maar die, die reliquieën, zeg maar, die, die, die doen mij minder dan uh, daar aanwezig zijn. En ja. daar uh, in Frankrijk... Uh, toen rondrijden, dat, dat vond ik zo geweldig. Dat was zo'n zo droom die uh, uitkwam toen. Kom je uit een sportnest? Het oude wel een huis? havix nest, maar niet, uh, <laughs> niet een echt sportnest, nee. Uh, he, mijn ouders uh, ja, die, die zijn van voor de oorlog... en die, die hadden natuurlijk wel een enorme prestatiedrang... Maar uh, mijn oudste broer die wil rennen wel. En ik wilde het ook, maar dat mocht dan weer niet. Omdat, uh, ja, het is geen vrouwensport. Dus, uh... Heb jij het wel altijd een vrouwensport gevonden? Want je was wel een pionier. Ja, ja, Katie van Oostenhagen. En de familie Hagen, zeg maar, die heeft natuurlijk wel... Uh, uh, die hebben hard gefietst uh, voor mijn tijd ook. En uh, ja, ik was wel een pionier. Zeker als je nu weer uh, Marianne Vos uh, ziet rijden... En, uh, ik, ik vind het zeker ook een sport voor vrouwen. Ja, ja, maar ja. wanneer besloot jij zelf, ik word wielrenner? Wanneer ontdekte je, dit is een talent uh, waar ik meer mee kan dan uh, een soort van alledaags fietsen? Um, nou, eigenlijk uh, was ik aan het schaatsen. En voordat hard rijden op de schaatsen, ik was bezig om een goede schaatsenreiziger te worden. De, en voordat schaatsen uh, ja, moest je ook uh, fietsen om, uh, om goed te trainen, zeg maar, om je conditie bij te houden. En uh, ja, ik merkte dat, uh, dat fietsen mij eigenlijk veel makkelijker afging dan uh, het schaatsen. Ja. En ik vond het ontzettend leuk, omdat je uh, vooral ook uh, in de zomer uh, je wedstrijden had... En... Toen studeerde ik nog, hm. dus uh, ja, dat, dat was gewoon heel mooi. Maar je ouders zeiden niet, uh, mij waar begin je aan? Het is hartstikke gevaarlijk, je kan vallen, je ribben breken, uh, bergen op. Uh, dat is niks voor ons uh, soort <lacht> mensen uit de buurt van Volendam. Nou, dat begon wel zo, maar op een gegeven moment waren ze toch wel heel erg trots. Maar uh, het waren geen mensen die uh, altijd langs de lijn stonden. Ik, ik was echt alleen, uh, ging naar de wedstrijden met mijn eigen verdiende autootje en uh, ja. Ja, je verdiende nog wel wat met dat wielrennen Ja, in het weekend werkte ik bij uh, oh. een van de grote hotelrestaurants. <laughs> het leverde toetsen. niks op die, oh, die mooie medaille Nee hoor, nee? helemaal niks. Nee, een trui en uh, materiaal. We gaan naar 1987, want uh, dat jaar weer een etappe Hier gaat Mieke Havik in de elfde etappe. Verslaggever Smeets uh, kijkt verbaasd en zeer gereserveerd toe. Ja, het zijn altijd kanins en longo die dan van voor rijden. Na deze etappe was het Mieke Havik die de dienst uitmaakte. Een grandioze overwinning, toevallig en passant verslagen door de Nederlandse televisie. Het is een van de weinige samenvattingen die wij te zien krijgen. En daar is Havik. Ja, nou, ze verrast ons allemaal. Havik vindt de etappe vandaag in de vrouwentour lekker om zo verrast te worden. Maar Smeets moet er een beetje om lachen. Mieke Havik is zeer blij. Dus is een vraag met je uit Karo Brandpunt. En je hoort helemaal in de teneur uh, van wat we uh, aan, aan verbaal uh, over ons heen krijgen. Mm -hmm. Smeetsverrast, uh, de Karo die daar weer vraagt. Alsof het niet serieus werd genomen. Ja, nou ja. Het en was, niet helemaal altijd. Het, het, het, het, het is nog steeds een heel groeiende sport. En, uh, en toen was dat in 1987. Dus het is heel, toch wel heel lang geleden. maar. Het, het stond uh, aan het begin van uh, de grote ontwikkeling. Ja, en, maar... en die ontwikkeling die gaat nou uh, heel Ge erg hard. Ja, want jij, je noemde net de naam van Marianne Vos, onze landgenoot op wie geen maat staat, hè? want wat kan die meid goed fietsen? Ja. Maar toen in jouw tijd moest je bij wijze van spreken... nog uh, de revolutie ontketenen voor ja. de, de vrouwen op de fiets. Nou ja, het, het tekent ook wel. Kijk, uh, Gerry Kneteman die was bij Radio Tour de France met zijn raad... Uh, met zijn praatje voor... de uh, voor, voor het, het Kneedstory heette dat. En uh, toen, uh, toen ik daar uh, mijn eerste gele trui uh, uh, had... en naar uh, jullie uh, wagen van de Radio Tour de France uh, liep... toen zag uh, Gerry mij en die uh, zegt... Hey, dames en heren, nou zie ik pas de echte bolletjestrui aankomen. En dat kan ik nog steeds met grote grijns zeggen. Want ja, het slaat natuurlijk nergens op dat hij dat zei, dat dat zo grappig was. Maar uh, het, het is wel een teken van, goh, ja, het moest toen eigenlijk pas echt beginnen. En uh, het is ook begonnen. En ik was heel blij met die praatjes bij uh, NOS Radio... Om, uh, omdat er toch iets uh, aan publiciteit binnenkwam. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, het Govert van Braco. En vooral met uh, Mieke Havik. Vroeger wielrenster, daar heeft ze al een paar uh, mooie zinnen aan gewijd. We praten over het leven uh, na de sport. Want toen werd je haptonoom. Maar uh, toch, in jouw uh, sportloopbaan heb jij te maken gehad met Rinus Verboom. Ja. Vroeger de ja. bondscoach. Uh, even met hem gebeld. En hij zei het volgende over jouw poging om het werelduurrecord op de fiets te verbreken. En dan spreken we over 1987. Ja, Mieke was natuurlijk een dame ja, die eigenlijk best goed in de publiciteit lag. En ja, er waren ook wel een aantal meisjes, waren wel een beetje jaloers op haar. Ze heeft dan nog geprobeerd het wereld urengehoord aan te vallen. En ja, dan moet je natuurlijk geestelijk heel sterk wezen. En ja, ik denk ook dat, dat, dat ze toen ook wel een beetje doorgedraaid is. Ze is er is ook een is ja, hoe, hoe noem je het, een soort van burn-out gehad. En dat was ook weer wel omdat ze zoveel van zichzelf verder. Ja, Mieke, Rinus uh, uh, Verboom, je wilde het werelduurrecord aanvallen... en je bent over een grens gegaan, uh, zegt ja. hij. Je had een soort van burn-out. Dat, dat is dus iets waar je als topsporter tegenaan kan lopen, blijkbaar. Ja, ja ik denk zeker. Uh, op het moment dat je uh, een lange tijd veel doet... Uh, dat zie je ook in het dagelijks leven... Hè, dat, dan, dan ben je zelf aan het uithollen, dan ben je zelf aan het uitwonen. En dat is ook uh, gebeurd. Uh, dat, dat, dat weet ik ook heel goed, want... Ja, die, in die periode. Uh, werd de, uh, dat urenrecord zou eerst uh, in Mexico zijn. En toen zou het in uh, München zijn. En dan weer in uh, Wenen. Nou, dat was uh, iets wat, uh, wat in ieder geval een heel uh, instabiele uh, factor was. En, uh, en ik merkte dat ik moeite had om bij de les te blijven, zeg maar. Om, om goed geconcentreerd te kunnen trainen. Dat kun je ook niet zo lang. Uh, volhouden. Dat is, dat is echt iets wat. een piek van een uh, sport. Dat, dat is niet iets wat uh, twee maanden kan duren. Dus uh, en dat. Toen werd ik op dat moment min of meer gedwongen. En ik denk dat ofwel mentaal ofwel uh, fysiek en mentaal... dat ik daar niet tegen opgewassen nee. was. Ik werd echt uh, wat, wat uh, burn-out, zeg maar. <lacht> daar herken ik heel veel. Uh, echt waar? Ja, van, wat ja. grappig. Ja, nou ja, je kan er vandaag de dag je voordeel mee doen. Ja. <laughs> ja, ja, Zé, ja. Uh, je, je werd in die periode ook begeleid door een, een sportpsycholoog... Ferdy Ooyen. Mm -hmm. uh, wat deed Ferdy voor jou? Nou, Verdi Ooi begeleidde mij en uh, uh, vooral op mentale vlak. Mm. En uh, ja, die uh, die was op dat moment uh, een soort uh, steun en. Ja, ik was natuurlijk toch wel een heel erg uh, individueel uh, type. Dus ja. Uh, ja, dat contact met hem, uh, dat heeft me ook wel goed gedaan. Maar het heeft me toen ook wel uh, echt tot de ja. uh, grenzen gebracht. Maar wat maar doet, doet, doet, doet zo'n begeleider voor, zo voor een topsporter? Waar, waarin kan hij je terzijde staan in dingen die je niet weet? In dingen die je niet weet? Zou ik niet weten wat hij uh, ter, terzijde kan nou ja, staan, maar wel... Maar wel ja, toch, uh, toch iets met die ontspanning, focussen naar die wedstrijd toe, uh, uh, erbij blijven uh, en ja, uh, op een gegeven moment als je wat uh, opgebrand raakt, burn-out raakt, dan komen er ook andere dingen ja. bij kijken. Ja, achteraf uh, was het misschien ook wel goed dat hij erbij was, want uh, het was ook een, uh, een dokter, dus uh, je kon er even... Hand om de pols houden en de opnemen. Oké, dus dat was ja. prima. Ja, ja hij, hij kan ook heel lijfelijk uh, met je bezig zijn. Zeg maar, bij ja. het mislukken van dat wereldurrecord uh, kwam het tot een botsing tussen jullie beiden. Uh, en daar was de pers getuige van. Bij Ronde verlies je anderhalve seconde. Nee. Jij moet blijven. Ik haal het wel, maar ik wil echt even jullie wat zeggen. Nee, ik ben Ik heb even even laten zeggen. Ik ben heel... Nee, daar nee, kan u wel overheen. Dat is helemaal helemaal op de fiets. Uh, wij praten, jij is houdt het... je mond. Maar niet en... en hij gaat gewoon mee. Prima. Nee, toen ja. we, we gaan direct gewoon starten. Mensen ongeveer over een minuut of tien. Ik wacht even zeggen. Nee. Jawel? Nee. Ik ga het even zeggen. Wacht zeggen. Dit is heel belangrijk. Wat hier gebeurt, uh, Mieke, is dat jij naar de pers wil stappen. Mm -hmm. En de de sportbegeleider van ooit, de sportpsycholoog ja. zegt... nee, dat doen we niet. Ja. Er is dus duidelijk een, een heel grote spanning tussen jullie beiden... en ieder wil wat anders. Ja, nee, maar kijk, nou, nou na zoveel jaar als ik dat dan weer hoor... dan, dan denk ik van ja, dat is toen gebeurd. En uh, ik was gewoon niet, uh, niet mezelf. Ik was uh, uh, uh, de stoppen sloeg gedreven uit. En dat vind ik niet een, uh, een moment wat je kunt aanhalen van, om te zeggen van... Goh, uh, Verdi, Ooye die, uh, die bepaalde alles. Nou, ik denk dat hij even nee, nee, de, dat... De, de, de regie overnam. En dat was goed. Dat nou, was ja, goed. Daar, daar gaat het in feite om. Ja. Want in hoeverre uh, vind je dit in perspectief... in feite een keerpunt voor wat je later bent gaan doen? Nou ja, ik, ik zat toen natuurlijk in een heel diep dal. En uh, ik zeg altijd, ook tegen mijn cli cli cliënten hè, als haptotherapeut... juist die diepe dalen... Ja, op het moment dat je erin zit, dan zie je dat niet. Maar die diepe da dalen, die helpen je wel verder in je leven. En ik vind het echt, ik heb het echt ervaren... dat die periode, die, uh, dat Urenkoor uh, mij, uh, mij veel verder heeft geholpen. Dus ja. op persoonlijk vlak. Want heeft het, heeft het je ook de, de weg naar uh, de haptotherapie gewezen? Of is ja, dat te ver doorgedacht? Nou nee, ik denk dat je dat heel goed ziet. Kijk, ik, ik heb natuurlijk toen uh, heel veel geleerd. Het was begin 87. Ik ben ziek geweest en beter geworden. Laten we het zo maar noemen. Want als je burn-out bent, dan ben je toch echt ja. veel ziek. En um, uh, toen heb ik de etappen nog gewonnen. Ik ben Nederlands kampioen geworden. Ik heb het seizoen voor mezelf goed uh, afgerond. En daarna uh, ben ik uh, stap voor stap eerst wat met cursussen naar de haptotherapie gegroeid. Ja, want ik vroeg me af, uh, als je dan daar geklommen bent, wat dan de les is geweest? Ja, een persoonlijke les kan je natuurlijk niet even in, uh, in anderhalve minuut zo vertellen. Maar op het moment als je dat je altijd op je wilskracht uh, gaat, en dat, dat doe je als topsporter. Ja. Nou, wat ik geleerd heb, is dat op het moment dat je, dat je de wilskracht... Uh, hebt En ook in handen moet houden. Dat als er gevoel bij kan komen. Dan ga je heel anders met jezelf om. Dus dan ga je. Ja. Hè, waar we in het begin van deze, dit gesprek over hadden. Dat je niet alleen. Alleen maar met je, met je hoofd bezig bent. Alleen maar met je ratio. Dat je ook je hele lijf erbij kan pakken. Ja, maar en kun dat je, heeft dus en die aptotherapie ook te maken. En kun je dan. Uh, al analyserend erachter komen. Waarom je doet wat je doet op zo'n fiets. Wat je beweegt om, om die prestatie te willen leveren. Of? Nee, ik denk dat ik in het algemeen... Ik, ik denk nooit zo heel lang na. Dus nee? uh, de, de, de, toen fietste ik gewoon omdat ik het ongelooflijk leuk vond. Omdat ik, uh, nou, wat ik al zei, als elfjarige uh, die Tour de France geweldig vond. Omdat ik mijn eigen krachten wilde meten. Dat ik lekker buiten kon zijn. En... Uh, ja, en hardfiets hard fiets. Ja, ja, want je leert wel dus iets over jezelf... als je daarmee bezig bent. Topsport, als dat... ja, als je er voor open staat... Dan ja. anders niet, dan nee. ga je verder... op de manier mm -hmm. waarop je het gedaan hebt. Ja, nou, nou ja, goed, je zou dus kunnen zeggen... het is goed dat het gebeurd is... want het opent inderdaad deuren... naar dingen die je anders misschien... nou ja, nooit ontdekt had. Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja, maar goed, dan ben je, dan ben je nu haptonoom. Uh, ja. Haptotherapeuten, ja, zeg ik het okay. weer. Ik denk altijd aan Ted Troost, die, uh, die de, voetballers ja, de begeleiden, haptom, ja. De haptonoom. Ja. En de Peter Blits natuurlijk, sportpsycholoog. Want ja. er zijn, de, er zijn ja. wel van die, die makkers... Maar uh, ja. er werd altijd wel een beetje tegen aangekeken van... Uh, wat doen die in de kleedkamer, dit soort mensen? Maar dat heb jij ja. helemaal nooit nou, ik heb ze niet echt in de kleedkamer gezien. Maar wat doen die maar... bij de sporten? Dat vond ja, jij niet gek. Kijk, als sporter train je natuurlijk heel hard. Ja. Maar um, er zijn meer dingen dan alleen uh, heel hard trainen. Dus het is heel goed om, um, zeker op het moment dat het niet zo lekker loopt in je carrière... want dat, dat maakt elke sport mee, dat je dan weet dat er op verschillende vlakken uh, steun kan zijn. Ja. Dat kan mentaal zijn. Uh, door middel van een uh, sportpsycholoog, maar een hapto haptotherapeut. Ik denk dat die heel goede, uh, goed ja. werk kan uh, doen. Begeleid je ook topsporters? Ja, uh, marginaal moet ik eerlijk zeggen. Ik ben, uh, ik ben ja, toch meer met uh, mensen uit bedrijfsleven. Mensen van alle dag zeg maar, bezig. En ook kinderen en... Uh, maar jouw topsportwielencarrière is natuurlijk wel een aanbeveling voor jezelf nu, vandaag de dag, ja, ja. om, om, om, om de cliënten ja. te werven, zou ik zeggen. Nou ja, als je mijn, mijn website leest, kijk, het, hè, als je Mieke Havik googelt, dan komt er iets over wielrennen, maar tegenwoordig zeker ook uh, iets over uh, de haptotherapie. Uh, dan, dan voor heel, dat hoor ik heel vaak in mijn praktijk, van ja, ik vind het zo leuk om naar jou toe te komen, want ik weet gewoon, en die voelende bewijs spreken al bij het eerste telefoongesprekje, dat je verstand hebt van uh, in ieder geval stress en uh, doorzetten en gevoel en dat je een hele beleving uh, hebt doorgemaakt. Ja. En dat, dat heeft je gebracht, of mij gebracht, waar ik, waar ik nu in zit. Er, er komt een cliënt bij jou uh, aan de deur. En wat gebeurt er dan? Ik bedoel, hoe, hoe, hoe, gaan, uh, hoe gaan jullie contact maken? Er komt iemand met een probleem. Ja. En dan, uh, ja, uh, en die verwacht dat jij dat als. Therapeuten op gaat lossen. Neem ik nou aan. ja, misschien, misschien komt iemand zo binnen, maar de, zo werkt het niet met uh, uh, Ja, je, je hebt eerst toch uh, een, een intake, uh, een, uh, ja, de, vraag, de hulpvraag die uh, komt binnen en dan ga je samen kijken: hé, hey, uh, waar gaan we nu het eerst aan werken? Dus als hm. iemand gewoon heel erg rationeel is, hè, zoals vele mensen hier in Hilversum hebben. Ja, dat zijn allemaal begrepen. journalisten, da, heel rationeel ja, mensen. Ze hebben daar ja. toch uh, problemen mee, zitten daardoor uh, niet lekker. Nou, dat je dan uh, samen kijkt van, hey, hoe kunnen we jou weer terug ja. uh, beter in je vel, uh, in je lijf uh, ja. uh, helpen. Ja. En dat kan door middel van ervaringsoefeningen, maar ook uh, door middel van, uh, en ik werk graag en vaak door middel uh, van de bank. Het werk aan de bank, dus uh, met de aanraking. Wat raak je aan? Bijvoorbeeld uh, de rug. Om, uh, als ik mijn hand op jouw rug leg, dan kun je wel of niet mijn hand voelen. Dus dan kun je daarvoor afsluiten. En, uh, ja, maar als je er niet gewend bent. Behalve als je eigen vrouw of vriendin is. Of uh, vriend, ja, maakt het allemaal ja. niet uit. Maar ik bedoel, als het iemand is die je kent, is dat anders dan? Dat is absoluut waar. Dus je, ja, dat, dus je dat moet ook je even wennen, ja, dat, en da en daar en Daarom heb je ook eerst een gesprek. En een, uh, een levensloop die je doorspreekt. En dan maak je een handen op dan. Ja, en dan, uh, dan ga je aan de slag. Ja. Maar uh, wat ga je dan doen? Je hebt, je hebt uh, dat, dat, dat aanraken, hè? dat je zegt van, nou ja, open je gevoel ook uh, voor de ander, neem ik aan. Nou, vooral, ja, dat zou kunnen, voor, voor de ander, maar ook uh, dat je het gevoel van, uh, hebben als, als je, nou, je zou het zelf wel kunnen doen. Als je, je hand op je arm legt, dan kun je je Volk hand. de warmte, ja. ja dan kun je de hand ja. voelen. En uh, daarmee maak je ook verbinding met jouw uh, arm. Ja. En als topsporter, bijvoorbeeld. Maar wat breng jij over als je dat bij mij zou doen? Uh, ja, ik zou dat nooit zomaar doen. Nee, maar, maar als wij een intake uh, hebben dat, gehad ja, en al ja, dat ja, soort ja, dingen? Nou ja, als jouw vraag is om wat, wat meer uh, bij je gevoel te komen... dat je, dat je toch uh, uh, ja, op het moment dat je, je lichaam meer gaat voelen... dan, dan ben je er al. Ja. Dus het kan ook zijn dat je afsluit voor die hand. En dan hebben we een gesprekje van, goh, hey, wat gebeurt er nou? Ja. En zijn er ook momenten dat je zegt... ja, maar met deze cliënt heb ik helemaal verder geen, geen, uh, geen klik... Het houdt op. Uh... Uh, nou, we, we sowieso uh, altijd afspreken, is met uh, een keer of uh, drie, vier kijken we even van: goh, spreekt het je aan, kun je er wat mee? En, uh, en dan ja. ga je weer verder. Ja, dus, dan... uh, maar de klik moet er wel zijn. Want als de klik er niet is, ook al in het begin, dan ja, heel zelden gebeurt het, maar dan, uh, dan, dan gaat het. Uh, en niet en hoe krijg je een burn-out weer in de richting van een uh, genezing? Door uh, ja, zitten uh, en liggen op de bank alleen, zeg ik altijd, dat helpt niet. Maar je, je moet toch wel uh, de rust kunnen nemen. Maar er zijn ook mensen die burn-out hebben... die helemaal geen rust in hun lijf hebben. En uh, ik zeg altijd van, ja, dan is het toch wel heel goed om, uh, om wat te, te gaan bewegen. Dus wandelen gewoon. Uh, direct gevolgd door, uh, door rust. Dus... Uh, dat je, dat je leert om jouw lijf weer, die, die balans, zeg maar, te laten ervaren. Van, hé, als er activiteit is geweest, moet er ook rust komen. Ik heb ook een paar beweeg ontspan zeg maar. Of ja, loslaten van spanning noemen wij dat dan. Maar ja, waar je mensen gewoon in de buitenlucht uh, leert uh, voelen... Van, uh, dat ze buiten lopen, dat de wind waait om hun uh, oren... dat ze hun voeten op de grond wat? zetten. En uh, ja, sommige mensen zijn het echt kwijt. Die lopen nooit buiten, die zitten achter de computer... Uh, zijn hard aan het werk, of wat ook. Ja, bezig met uh, geld verdienen, ja. prestaties te leveren... en ondertussen vergeten ze de mooie wereld om zich heen. Ja, zichzelf en ja. de mooie wereld om zich heen, hun gezin of wat ook. Ja. ja, had jij bijvoorbeeld in jouw uh, tijd uh, wel een haptotherapeut kunnen gebruiken? Nou, ik had ook Behalve Ron Westra, die, meneer... die, uh, die was er ook wel. Ik had ook wel rugklachten toen in de tijd met, mijn, uh, met het schaatsen. en Dus ik had wel wat uh, contact met uh, Ron Westra. En ik denk dat die, in die tijd dat ik rende mij uh, er ook uh, wat attent op heeft gemaakt. En toen ben ik die uh, studie ook gaan doen in ja. Doorn. Ja, dus je hebt gewoon een bloeiende praktijk nu in het Brabantse land. Hartstikke, hartstikke druk joh, ja, vier dagen per week werk ik. En, ja. uh, nou, dat, uh, dat loopt heel goed en ik vind het ongelooflijk leuk. Ja. En ook die beweeggroepen, hè, bewegen en ontspannen. Dat, ja, het is gewoon zo mooi om uh, letterlijk met iemand mee te lopen. Ik uh, yeah. hey, dank je wel dat je hier was, Mieke Havik. Goed, <lacht> leuk. Voormalig wielwensen en vandaag de dag haptotherapeuten. Het gaat je goed. Ja, dankjewel. Um, goed aan de kinderen. Ja, dat zal ik <laughs> zeker we doen. Voor we weten wie die oude man was. <laughs> nou, zeg maar dat de collega van hun vader is. Hans ja, Hoogendoen. Ik vond het wel nee? heel leuk om jou weer ja. te ontmoeten ik hier. <laughs> Twee dingen voor vanavond zitten erop. Dit is de voorlaatste aflevering in de serie Leven na de Sport. Morgen voormalig wielrenner Mark Lots. Als dit nog veel terugluisteren, tweedingen.nl. Straks BNN Today. Luc, Hikink, ga je ja, doen. Ja, dat klopt. Uh, ik ben jij een beetje een gamer? Een gamer? Ja, nou ja. Als je Word en dat soort kinderachtige spelletjes gamen <gacht> gamer vindt, dan doe ik mee. Nou, wel een beetje hoor. Ja, ja. Ben je goed in Word viewt? Ja, dat de ene keer wel, de andere keer niet. Ik vind, wel, ik vind het wel een leuk spelletje. Ja, wel, eh, gewoon tijdverdrijf. Ja, tuurlijk. Ja, is ook zo. Eh, als je een echte gamer bent, dan lees je waarschijnlijk het blad Power Unlimited. Het bestaat 20 jaar dat blad, gaan we straks over praten. En wij hebben het ook over het treinongeluk in Spanje. Het laatste nieuws, daarvan hoor je zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen. Of daarom trend, iets eroverheen. Raymond Saré, en het In Santiago de Compostela zijn de bergingswerkzaamheden aan het treinwrak in volle gang. De trein wordt in stukken gezaagd om hem gemakkelijker van het spoor af te kunnen krijgen. Alle slachtoffers zijn inmiddels uit het wrak gehaald en het dodental is opgelopen tot 80. Onderzoek moet uitwijzen waarom de machinist zo hard reed... en waarom het waarschuwingssysteem niet heeft ingegrepen. De Bulgaarse premier Orescharski wil praten met de demonstranten... die gisteren het parlementsgebouw omsingelden. Ze parlementariërs en ministers urenlang gevangen. Nadat het parlementsgebouw door de politie was ontzet... zijn de politici uit veiligheidsoverwegingen naar huis gegaan. Maar vandaag is het parlement weer bij elkaar gekomen. In Bulgarije wordt al ruim 40 dagen geprotesteerd... tegen de corruptie in het land. De demonstranten vinden dat politici te veel aan de belangen van bedrijven denken... En de hulpdiensten in Brabant hebben problemen met de onderlinge communicatie. Dat komt door een storing in de zendmast van het systeem. Tijdens de reparatie van de mast kunnen de hulpdiensten mogelijk helemaal geen gebruik maken van portofoons. En dat waren de hoofdpunten. Aardiging. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc ikink. Omtrent twee uur half negen. Goedenavond. En hoe hangt de regenboogvlag erbij in de homo scene? Dat vragen we ons hier naar negen af. En dat allemaal naar aanleiding van een toneelstuk over de gay scene van de jaren 80. En zometeen ook het laatste nieuws uit Spanje... waar de dag in het teken stond van de treinramp bij Santiago de Compostela. Op radio1.nl kun je meekijken in de studio. Klik je op het kopje webcam, zie je ook Maarten Blonk. Goedenavond. Goedenavond. Uh, hoofdredacteur van Power Unlimited. Jarig van harte. Ja, dankjewel. 20 jaar. 20 jaar geworden, inderdaad. Uh, speel je nog wel eens op die hele oude spelcomputers? Uh, heel heel af en toe op de oude Gameboy ja. maar echt verder dan dat gaat het niet want ja het wordt allemaal veel mooier tegenwoordig dus dan wil je toch het mooiste. Maar niet het nostalgie gebeuren. Nostalgie gebeuren. Ja kijk, die oude Mario's zijn wel heel leuk. Ja die echt die oude Mario's de, die van de zijkant met dat 2D dat je moet springen van platform naar platformje. Ik vond dat het leukste eigenlijk nog steeds. Ja, dat dat wordt ook nog steeds wel een beetje gemaakt maar dan een beetje ziet het er net wat mooier uit. Hoe vaak heb je die uitgespeeld? Ja goede vraag. Misschien <lacht> wel niet. Ik weet het niet meer eigenlijk. Ja, ik heb hem nooit uitgespeeld. Kon die laatste kon ik niet pakken krijgen. Die laatste ja, het is wel echt een, een spel van trial and error noemen ze dat. Ja. Proberen afgaan. En dan nog een keer. En dan weet je waar je niet wel moet springen. Er is veel veranderd in de gamewereld. En daar gaan we zo meteen over praten. Blijf zitten. Gaan we naar de sport. Henry Schut, hou het droog. Ja, uh, hou het droog? Ja, sorry. Ja, het kan <laughs> dat je een week vullen dat er iets is. Uh, ja. Nou ja, doping ja, is dat oh, droog ja, genoeg? Ja, dat is goed hoor. Ja. <laughs> uh, oud en Jeroen Blijlevers heeft namelijk zijn werkgever Belkin laten weten dat hij eind jaren 90 doping heeft gebruikt. Die bekentenis kwam nadat gisteren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 Maar uh, nou ja, goed, we hebben duidelijk afspraken gemaakt met elkaar. Daar we de Nederlandse waterpolo-dames hebben hun derde poolwedstrijd op het wereldkampioenschap gelijk gespeeld tegen Rusland. Het werd 12-12, daardoor eindigt Nederland op de derde plaats in de pool. Dat is op zich niet erg, want alle deelnemende landen plaatsen zich voor de kwartfinale. Maar door die derde plaats ontmoet Nederland in die kwartfinale het sterke China. Roger Federer heeft voor de tweede keer in een week tijd verrassend verloren. Vorig weekend was een speler uit het kwalificatietoernooi te sterk voor hem in de halve finales in Hamburg. Vandaag verloor Federer in eigen land, in gestaat, van de, Zwitser, van de Duitser Daniel Brands met 6-3 en 6-4. Federer was daar als eerste geplaatst. Hij speelde dit jaar elf toernooien tot nu toe. wonde daar slechts één van en staat op de wereldranglijst nu vijfde. Dat is zijn laagste klassering in tien jaar. Robin Haasen bereikte wel de kwartfinales in gestaat. Haasen zette de nummer drie van de plaatsingslijst... de Servier Janko Tipsarevic met 6-2 en 6-2 opzij. En op dit moment wordt er gevoetbald in Utrecht om het Echi in de tweede voorronde van de Europa League. De return is dat van de ontmoeting met Diverdans uit Luxemburg. Halverwege die wedstrijd stond het nog 1-1. Inmiddels is het 2-1 voor Utrecht. En de uitwedstrijd had Utrecht vorige week met 2-1 verloren. Dat betekent dus dat het verlengen wordt als het zo blijft. Maar we hebben nog ik denk, een dik half uur, zelfs 40 minuten nog te gaan. Hm. Meer over die wedstrijd na Tine in Langs En Dan praten we ook met wielrenner Liewe-Westra... die afgelopen zondag op 39 kilometer voor de eindstreep in Parijs... de Tour de France ziek moest verlaten. We horen hoe het met hem is. Nou, Het is wel de uitzending van de wielertragiek. Uh, zeker. Ja. Ja. Mag we er wel meer van. Ja, nou, zeker. Mag, mag Blijlevens nou nog wel terugkomen in de wielersport? Hij mag niet terugkomen bij een Nederlandse ploeg. Ja. Dat zijn die uitgeschreven regels die eerder dit jaar zijn bedacht door de Nederlandse ploegen. Ja. Maar ja, dat houdt dus ook automatisch in dat je wel dus mag terugkomen vooralsnog bij een buitenlandse ploeg. Ja, ja. Dus als hij door een Belgische of een Spaanse ploeg wordt benaderd, dan zou hij daar wel voor mogen werken. Ja, en ik denk ook niet dat die heel erg geschrokken zijn van dit soort nieuws daar nee. in Spanje of... Italië, de of... kranten staan er niet vol van. Nee, dat vinden wij in Nederland heel erg. Maar in de andere landen, ach Gek ja. eigenlijk, hè? Dat wij, dat, dat wij, wij nemen het hier heel serieus. En, en daar denken ze van, joh. Ja, dat, wij zijn dat heel braaf, toen. Maar wij hebben natuurlijk ook niet zo vreselijk veel van dat soort gevallen gehad in het verleden. Natuurlijk dit jaar wel. Maar daarvoor niet. En, en ja, landen als Spanje en Italië. die hebben alleen maar grote kampioenen bijna die wel eens betrapt zijn. Ja. Dus die gaan er heel anders mee op. Hm. Zometeen meer dus in Langs Lijn. Dankjewel, Henry. Doe.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 My drum is its trash can Your bedroom shadow Jamie Callum en you're not the only one. Radio 1, BNN Today. We gaan het hebben over de vreselijke treinramp gisteravond in Spanje. 95 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Er zijn zeker 80 mensen om het leven gekomen bij die ontspoorde trein in Santiago de Compostela. Jessica van Spengen is in Spanje. Het laatste nieuws is: Jessica, dat de machinist is aangehouden. Ja, dat klopt. De machinist ligt in het ziekenhuis, een man van 52 jaar oud. Uh, die uh, was ook gewond geraakt, maar niet levensbedreigend. En die uh, is vanmiddag aangehouden. De rechter wil dat hij volgende week uitgebreid gehoord wordt over wat er nou precies is gebeurd. Hmm. Wat, wat, wat staat hem allemaal te wachten? Is de woede groot uh, op hem? Nou ja, er is vooral veel onbegrip. Van waarom uh, heeft hij niet ingegrepen? Het is hier heel duidelijk als je hier ook staat. Ik sta hier nu op de plek waar die trein dus uh, nog uh, in de berm ligt. En de, het is een hoge snelheid zijn, die komen dus natuurlijk met een enorme snelheid aan, maar in deze bocht mag je maar 80. En hij heeft uh, de, die maximale snelheid uh, ver overtreden, hij heeft waarschijnlijk 190 gereden, dat heeft hij ook bevestigd zelf. En de vraag is heel erg waarom, waarom heeft hij niet uh, op het laatste moment toch op de rem getrapt of in ieder geval... Um, eerder ingegrepen. Hij kende dit traject. Hij heeft jarenlang ervaring. Uh, dus ja, daarover wil de rechter meer weten. Ja, want hij heeft al wel toegegeven dat hij te hard heeft gereden. Ja, hij zou uh, eerder al uh, geroepen hebben, zelfs uh, toen het ongeluk net was gebeurd. Van, uh, wat had ik kunnen doen? Wat had ik kunnen doen? We ontspoorden gewoon. Um, en toen is hem natuurlijk al heel snel gezegd en gevraagd. Ook ooggetuigen zeiden, ja, maar die trein ging veel te hard. En hij heeft dat al heel snel wel bevestigd. Dus het is wel duidelijk dat de trein veel te hard ging. Ja, we kunnen dat ook zelf uh, zien. Tenminste, je kunt niet, heel zien, niet echt zien hoe hard die trein gaat... maar wel dat die ontspoort. Er is een filmpje verschenen op internet. Uh, daarin zie je hem uh, door de bocht heen komen. Hij knalt dan vervolgens tegen een betonnen muur. En wat zie jij nu nog meer om je heen? Je ziet die trein liggen. Is het daar nog druk? Het is hier ontzettend druk. Er staan echt nou ja, uh, honderden mensen. Uh, de hele dag door zijn er hier hele families naartoe gekomen... Uh, die hier uh, foto's hebben gemaakt, uh, die echt eens bijna een dagje uit uh, waren. Dat was een hele rare uh, uh, uh, ervaring, yeah. moet ik eerlijk zeggen, yeah. want het is tegelijk natuurlijk een hele vreemde plek, want die trein ligt hier beneden op het spoor uh, in stukken en uh, ondertussen zijn ze de trein ook helemaal aan het ontmantelen, in stukken aan het zagen, om hem ja, zo makkelijk mogelijk te kunnen bergen. Um, ja, dus, dus aan de ene kant zijn er wordt de hele tijd zijn hier mensen uh, um, deze plek aan het bezoeken en ondertussen wordt uh, de trein gewoon uh, geborgen. Ja, het is vandaag ook een feestdag eigenlijk in Santiago de Compostela. Het is uiteraard afgelast. Ja. Is het verdriet groot in het dorp? Nou, kijk, in de, in de stad zelf, um, ik weet niet of je wel eens in Santiago de Compostela bent geweest, maar nee. het is een ledenvaartsplekken. Mensen die de camino lopen, die eindigen daar. Dan heb je altijd een speciale kerkdienst. En vandaag zou dat dan een extra speciale zijn, omdat het inderdaad een feestdag is. Ja, dus we zijn even de stad in geweest en heel veel toeristen daar, Ja, die hebben het wel gehoord, maar die beleven het natuurlijk toch anders. Ik heb hier wel mensen gesproken inderdaad die uh, ja, zelf ook iemand kenden die in de trein zaten. En ja, die wilden gewoon even op deze plek komen kijken. Omdat ja, ze hebben natuurlijk zoiets van dit gebeurt normaal op andere plekken. En niet bij ons vlak om de hoek. En dan gebeurt het toch. Ja, machinist van de Randtrein moet dus een verklaring gaan afleggen. Jij blijft dan nog even. Dus dan uh, horen we daar later meer over. Jessica van Spengen, dankjewel. Ja meteen nieuws uit Australië, waar WikiLeaks-baas Julian Assange het parlement in wil. Ja, en Wij vinden het hartstikke leuk. Als je mee gaat twitteren, gebruik dan de hashtag BNN Today. Twintig jaar geleden viel de allereerste editie op de deurmat... het tijdschrift over games, Power Unlimited, en het is dus jarig. Na twintig jaar is het blad nog steeds enorm populair, net als gamers zelf uiteraard. Dat heeft zo ongeveer iedere huiskamer bereikt. Maarten Blonk, goedenavond. Goedenavond. Hoofdredacteur van Power Unlimited, en je hebt de eerste... Meegenomen, die heb ik hier voor me. Ja, uh, het is een. Er uh... zat een vos op de voorkant. <laughs> ja, wie is die vos? Dat is Star Fox van Starwing. Wat, de, wat deed hij? Ik heb geen flauw idee. <laughs> ik, uh, ik was toen ik uh, twintig jaar geleden, was ik negen. Ja. Dus je, toen, speelde, uh... je speelde geen Starwing. Ik was blij dat ik uh, kon lezen. Natuurlijk. Wel, welke spellen staan er nog meer in? Dat het erop fitter is. Er staat geloof ik een soort van uh, Super uh, Mario Kart in. Mm -hmm. Nou, ja, dat, dat kennen we nog steeds, die serie natuurlijk. Ja. Mario Kart racen met uh, allemaal poppetjes uit het universum van uh, Nintendo. Zoals Mario en Princess Peach en Donkey Kong. Nou ja, Mario Kart uh, inderdaad. Een die zaten erin. Ja, dat heb ik ook wel gespeeld vroeger. Ja. Jij ook? Of, uh... Ja, zeker. Nee, ja, nu nog steeds op de Wii. Inderdaad speel ik dit ook nog. Wel iets met iets betere graphics dan dit. Het ja, <laughs> ziet er uh, verbazingwekkend slecht uit, hè, als je het nu bekijkt. Ja, ja. Zijn jullie nog wel trots op? Nou ja, de game blad. bedoelde ik eigenlijk. Maar ja. het, blad, het blad ziet er ook niet heel goed uit. <laughs> nee, ik ben er wel. Want, want, nou ja, goed, Je had heel ander materiaal om mee te werken. Maar het is echt twintig jaar geleden. Dat is natuurlijk best wel een flinke tijd. Ja, waar, nou speelde wat gebeurt? waar speelde jij ze, de spellen? Nou, Ik had zelf dus geen spelcomputer thuis. Dat, mijn ouders vonden dat niet nodig. Het was best wel duur in die tijd, zeker nog. Maar ik had wel een PC en daar speelde ik Prince of Persia op. Mm -hmm. dus een soort uh, ja, platformspel waarbij je een prins, uh, iemand gaat redden in een kasteel... en dan moet je springen over, over gaten in de grond waar messen in zitten. En uh, dat was best wel pixelig al, maar dat speelde ik vrij veel. En later speelde ik A2 Racer. Ik weet niet of je dat nog ja, kan herkennen, ja, ja, ja, ja. maar dat is van Nederlandse makers. En dan reed je over de A2... En dan kon je de arena herkennen aan je rechterhand op een gegeven moment. En dan werd je helemaal gek. Van, oh, het is de arena. Wat, wat, wat fantastisch. Is het daar begonnen, jouw game hebben? Dat, dat speelde ik met mijn zus toen. En dat vond ik echt zo verschrikkelijk leuk. Ja, en, uh, ja vanaf Den, van die tijd heb ik eigenlijk elk jaar de nieuwe FIFA gespeeld. En uiteindelijk is dat later Pro Evolution Soccer geworden. Wat ik leuker vond. En ja... Toen was het al compleet. ja. ja. Uh, voordat we verder gaan praten, even een klein quiz. We hebben een aantal muziekjes van games op een rij gezet. Uh, even kijken of je ze allemaal uh, kan oh, raden. We beginnen ja. bij deze. Uh, moet je wel kennen, deze. Ja, dit is Mario Kart als je de ster hebt. Ja. Als je de sterren hebt, ja, ook, als je inderdaad. de power up de ster hebt, dan ja. ben je onverwoestbaar. En dan kun je overal tegenaan rijden en tegen iedereen aan de kant beuken eigenlijk van het circuit af, Ja, ja ga je harder. Uh, dit is de volgende. Ja, ik weet het best wel niet, maar het, het, het, het, ik heb het, het wel gehoord ooit. Het kan uh, Kirby's Island zijn, het kan Doom zijn. Of het kan GoldenEye 007 zijn. Volgens mij is het Doom ja, of niet? Ja, ja, klopt inderdaad. Een schietspel. Heftig ja. spel was dat toen. He, dat was best tijd. wel heftig, ja. Ja, het, het, het, uh, ja, zeker heftig, ja. Deze vind ik eigenlijk moet je ook wel heten. Ja, dit is Zelda. Ja, ja daar ben ik totaal geen liefhebber van trouwens. Daar beledig ik heel veel mensen mee. Maar ik heb nooit een Zelda-deel uitgespeeld. Is, bestaat dat nog? Want ja, Mario zeker. kennen we allemaal nog. Maar Zelda is... Ja, ja er komt een nieuwe aan schijnt oh, okay. dus, uh, Dat is Er komt een nieuwe aan, volgens mij. Ja. Nog eentje tot slot. Ja, dit is ook een Mario-game, uh, maar ik weet even niet welke. Uh, ik heb hier opties staan. Nou, dan moet je wel weten. Tomb Raider, Pokémon of Modern Warfare. Ja, dat is al uh, Pokémon. Ja, Pokémon ja, vind ik ook helemaal niks. Ja, sorry, ja. Uh, hoe werd er 20 jaar geleden naar games uh, aangekeken? Nou, uh, game was natuurlijk relatief nieuw nog. Hè? Ik bedoel, het Prince of Persia spel, waar we het over hebben. Er de, de werden al eerder games gemaakt, maar Prince of Persia, daar begon het bij mij dan mee. En dat, dat spel kwam uit 1989. Mm -hmm. Het was vrij controversieel natuurlijk. best wel veel geweld in games. Je had nog geen leeftijdsrating op games überhaupt. Dus het was, uh, ouders keken daar natuurlijk een beetje naar van... ja, wat, wat is dat? Uh, mijn zoon zit achter een beeldscherm de hele dag. Uh, ja. Ga een boek lezen of ga buiten voetballen of zo. Maar hier word je alleen maar dommer van. Ja. Um, ja, of dat zo is, is eigenlijk nooit echt bewezen. Maar... Maar dat is ook een beetje de reden dat jullie het blad begonnen, hè? Ja, in het redactionele voorstukje van echt het allereerste stukje tekst... als je hem je het lezen, daar staat letterlijk van... Uh, dit blad zou een reden moeten zijn voor de oorlog eigenlijk tegen je ouders. Van, uh, kijk eens, ik, ik doe ook wat intelligentie op in mijn hobby, ik lees erover. En uh, er staat ook van, wij gaan je helpen om, uh, om, het li om je lijfblad te worden. En uh, game een, ja een wat legitiemere rol te geven. Is dat gelukt, denk je, in twintig jaar tijd? Ja, ik denk het wel, maar sowieso is het hele gamen natuurlijk veranderd. Hè. De games op zich zijn veranderd. Het ziet er allemaal veel mooier uit. Maar het gamen in onze samenleving is natuurlijk heel erg veranderd. We hebben nu leeftijdratingen. Hebben vaak eh, problemen dat er geweld in games zit waar we het niet mee eens zijn. Ja, controversieel. En dat niet? stigma blijft toch wel. Want als er bijvoorbeeld een, een, een shooting is geweest ergens in Amerika, dan wordt ja. toch vaak gezegd: ja, die jongen die, die, die speelde Modern Warfare. Op ja, dan zien ze inderdaad dat Modern Warfare geïnstalleerd zijn. Naast de computer ligt er misschien ook wel een pizza doos. Dus ja. ik weet niet hoe schadelijk pizza zijn. Eigenlijk nee, is, is een beetje flauw argument. Maar inderdaad, gamen eh, staat vaak eh, daar nauw bij betrokken. Maar aan de andere kant, heel veel mensen gamen ook natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja, dus het is niet zo gek dat, dat, dat zo'n jongen dan ook game, Want ja, er zijn ja, heel veel mensen die uh, ja, een game bedoel, spelen. Jij bent een vrij uh, is het? Gematigde, zo, ja, ge gematigde gamer. gamer, gematigde gamer, gamer. ja. ja. Maar je weet wel waar ik het over heb, wat ik net aan het praten ben. Toch zijn het niet alleen maar de pubers van toen die dit lazen, jullie eerste blad, het zijn tegenwoordig zijn gamed iedereen. Ik gewoon van Brakel gamed bijna. Oké, ja, dat had ik dan net niet begrepen. Inderdaad, het was natuurlijk een beetje een nerdy hobby vroeger. Je ziet een gast achter een pc zitten, de computer nerd is een beetje geboren daar volgens mij. Nou, volgens mij gamen er nog steeds heel veel uh, nerd typen. maar het is inderdaad veel casual, uh, veel meer casual geworden. Je ziet het aan de spellen die ook hier en daar wat korter worden, wat veel eenvoudiger in sommige spellen. Kun je eigenlijk niet eens meer af. Terwijl vroeger games echt moeilijk waren. Um Daarnaast, ja, het is niet, je bent geen nerd als je game. nee Het is misschien wel cool zelfs, ik weet het niet. Ja, ben je een beetje een rockster, ook als je werkt voor bijvoorbeeld Power Unlimited? Nou, wij, wij hebben vanaf het begin af aan altijd onze redacteuren heel erg naar voren geschoven. En wij hadden natuurlijk een heel informatief blad kunnen zijn... waarbij je gewoon een naam onder een artikel had met informatie. Want in de jaren negentig had je nog geen internet. Dus alle informatie over games haalde je uit dit blad. Ja. Uh, maar we hadden vanaf het begin al besloten van de redacteuren die we schuiven we naar voren en die zijn een gezicht in het blad en ook die schrijven ook gewoon in hun eigen tone of voice uh, hun mening over, het over een game bijvoorbeeld en uh, dat is eigenlijk zo gebleven en het heeft een vrij eigenzinnig karakter daardoor gekregen dus en dus in die tijd is dat, uh, was dat misschien wat, uh, wat, wat, wat, wat heftig maar ja. dat is tegenwoordig maar ik denk dan uh, van ja dat is leuk voor die gasten want die, uh, die vliegen dan weer ergens in de zomer naar Las Vegas ja. toen een of andere beurs. Ja, en dan wordt dat flink uitvergroot, van uh, wij zijn daar en dit beleven we. En dat is op een heel entertainende manier natuurlijk. En wij maken ook heel veel gebruik van uh, humor, tenminste dat proberen we. Ja. Ik vinden het zelf wel leuk om bijschriften te plaatsen onder de screenshots die in het blad staan. Uh, een beetje zoals wat Kak eigenlijk doet uh, met zijn uh, vlog of blond. Met je gekke bijschriften ja, bij foto's. Ja. Die, uh, die eigenlijk niet gepast zijn en uh, dat maakt het grappig. En pikt de gamewereld dat? Die nou, kan ook wel serieus zijn toch? De Nederlandse game industrie uh, uh, heeft natuurlijk een hele grote rol in. Omdat het gewoon een van de eerste bladen hier waren. Het was een spel, merk eens in, dat heette Hoogspel. Ja. Dat was vanaf 1990 was dat er al. Dat was net iets eerder. Maar dit was ook heel snel. En uh, ja, hoogspel bestaat niet meer. dit wel. En uh, ja, misschien is het. Ik weet niet wat daarmee gezegd is, maar het is wel zo dat deze tone of voice wel onderscheidend is ten opzichte van andere media. En, Tenminste, uh, gamejournalistiek. En ik vraag me ook af of, dat, uh, of, of het waar is wat jij zegt. Of, dat, uh, of anderen daar kritiek op hebben of niet. Of... Ik op... kreeg laatste vraag van is er ruimte uh, door jullie gecreëerde omgeving... en yeah. jullie tonen voor, is er daardoor wel ruimte voor serieuze gamejournalistiek in Nederland? En toen dacht ik van ja, uh, dat is moeilijk in te schatten. Ik denk wel dat er ruimte is, maar je kunt je afvragen waar de gamer op, op, uh, op wacht. Yeah. Onze doelgroep zijn jongens, 12 tot 22 ongeveer... Er zijn puber en gasten natuurlijk ja. en die hebben als hobby gamen. En ik denk dat je ze wel moet aanspreken op een toon uh, die daarbij past. Denk je dat, dat uh, Power Limited de gamewereld heeft veranderd door de jaren heen? Dat jullie ook echt invloed hebben gehad op hoe gamemakers hun game maken? Ja, dat denk ik niet. Nederland, is, uh, Nederland en België het zijn natuurlijk hele kleine landjes helemaal wereldwijd. Er komen en uit Nederland maar weinig spellen. Het bekendste spel uit Nederland komt... dat komt van de graag uit Amsterdam... Mm -hmm. van uh, Guerrilla Studios. Dat heet Killzone. Ik weet niet of je er bekend mee bent. Maar Ik ken het niet, nee. Het is een redelijk groot spel... wat uh, door Sony ook uitgebracht wordt op de Playstation. Maar dat, daar houdt het wel een beetje op... Uh, qua grote namen uit Nederland. Dus wij hebben sowieso niet zo heel grote invloed... in, uh, in de game-industrie. Het is niet helemaal waar, want je hebt ook een indie scene. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar het nee. zijn nee. uh, mensen die bij zolderkamer een spel maken. Het gebeurt nog steeds namelijk, ja. dat is het ooit begonnen, maar het gebeurt nog steeds. En daarvan hebben we wel heel veel goede mensen. En in Utrecht zit zelfs een uh, heel groot kantoor waar die allemaal uh, gehuisvest zitten. En dat, van, in die markt komen we wel heel veel Nederlandse... Uh, producten uit, zeg maar. 20 jaar Power Unlimited. De volg staat er niet meer op. Wie, wie, wie staat er nu? Ja, het zijn ja, alle, alle covers, We hebben nu een uh, omslagcurve gemaakt met alle 236 verschenen covers erop. En uh, een heel grote 20 jaar erop gezet. En, uh, het ziet er misschien niet <lacht> verbazingwekkend <lacht> mooi uit, maar het is, is wel een nostalgie, zeg maar. Je ja. Echt, alle covers staan erop. Oké. Okay. van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 20 jaar Power Unlimited. Exit Holland. Julian Assange zit al meer dan een jaar hopeloos vast... in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Maar dat weerhoudt hem er niet van om grote politieke plannen te smeden. Hij wil namelijk een Wikileaks-partij oprichten in zijn geboorteland... en dat is Australië. Sophie Schreuders, goedenavond. Uh, goedemorgen. Ja, wat, wat, oh, Goedemorgen voor jou inderdaad. Wat, wat wil hij bereiken? Uh, ja, wat wil hij bereiken? Ik, uh, ik weet het niet. Ik krijg een beetje de indruk dat hij... Uh... Uh, ...nog meer uh, naamsbekendheid wil eigenlijk. Ah. Het, is hier, het speelt hier helemaal niet, moet ik zeggen, hoor. Nee? Want Pieter uh, belde me gisteren, nee. En ik had echt zoiets van, waar heb je dit over? Maar, uh, en toen heb ik even op internet gekeken. Nou, ik kon echt helemaal niks vinden. Het was ook niet op het nieuws hier of zo verder. En, uh, maar hij heeft deze plannen al sinds dat hij in de Ecuadoriaanse ambassade zit. Dus, um, ja... Het is dus niet echt iets nieuws voor Australië, zeg maar. Dus eigenlijk denken wij hier... Nou, die Julian Assange, die wil een, dat, dat is een belangrijk man. Die zit daar nu vast en dat, dat is een heel gedoe. Hij wil een politieke partij oprichten. En de auties die denken, nee, het zal allemaal wel. Ja, die denken, oh joh, boeie, uh, daar is Julian Assange weer. En uh, ja, <laughs> ik weet niet... Ik heb ook het idee dat heel veel mensen weten hier nog steeds niet... Uh, Australië is natuurlijk een groot land... En heel veel mensen weten nog steeds niet echt wie hij is of wat hij nou heeft gedaan. Oh ja. wel, ja, natuurlijk zijn er veel mensen die het ook wel weten, maar ook veel mensen niet. Um, nou, Laten we eens kijken of het misschien uh, succes kan hebben als hij dan die politieke partij gaat beginnen. Um, hij is bijvoorbeeld groot voorstander van internet privacy. Is dat, is dat een groot belangrijk onderwerp in Australië? Uh, nee, ook niet. Kijk, daar slaat hij dus het de plank een beetje mis. Want het internet hier, ook omdat Australië zo'n groot land is... Het is eigenlijk gewoon hartstikke slecht, ik bedoel, wij die hier niet eens ADSL oh. en wij wonen wel in een redelijk bevolkt, nou ja, bevolkt gebied van, uh, van Australië en uh, ja, het is, de internet is sowieso wel echt een issue, dus als je, internet, als je zegt dat je het internet wil verbeteren, dan heb je wel echt een, een goed punt op je politieke agenda. Maar als je dan ook die privacy erbij houdt, dan denk ik echt dat heel veel mensen afhaken. Oké, okay, dus hij moet zich eigenlijk zijn standpunt over privacy moet hij heel even opzij zetten en dan eerst maar eens beginnen met goed internet te, uh, proberen te installeren daar in uh, Australië. Ja, inderdaad. Ja. Uh, Zo simpel is het hier. <laughs> ja, heeft hij nog wel een probleem. Ja. Hij zit namelijk al heel lang vast in een ambassade in Londen. Hoe kan hij dan ooit een partij gaan runnen in Australië? Is dat mogelijk? Uh, ja, dat kan. Uh, je kan een jaar, uh, geloof ik, uh, zonder uh, zelf aanwezig te zijn... Uh, kan je een politieke partij runnen? En dan na een jaar kijken ze van: nou ja, het kan er echt niet aan gedaan worden dat je er niet bent. Uh, maar ze kunnen ook dus uh, iemand anders inderdaad tijdelijk voor hem laten inzitten. Mm -hmm. uh, dus er zijn uh, meerdere opties voor hem. Zij dus kan het runnen, ook al is hij er niet in levende leiden. Maar uh, hij kan ook iemand anders aanwijzen om uh, zijn taken over te nemen. Heel kort, denk je dat het een ja, succes gaat worden? Denk je dat hij, dat hij een paar stemmen kan pakken? Uh, nou ja, je weet het natuurlijk nooit, maar ik denk het niet. Want we zijn hier echt, uh, het is hier voornamelijk, um, uh, zijn ze hier bezig met, de, uh, met de twee andere grote partijen. En um, ja, Liberal en Labour. Ik hoor al, het heeft geen zin voor Julian Assange. Dankjewel Sophie Schreuders. En we geven Assange geen grote politieke carrière hoop. Ja. voor hem. En? En? <lacht>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 Ik ben Jodie Bernal en als mensen mucho suerte willen zeggen tegen mij... dan heb ik liever dat te zeggen, heel veel sterkte. Daarom zeggen wij stop, praat Nederlands met mij.